Shabbat shalom, laten we beginnen met het blazen van de chauffeur. door met de Sabbat Shalom Medley. Ja, laten we samen het Shema gaan zingen. Shema Yisrael, Yahweh oh, Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Keval, Malchuto Re Olam Fae. Hoor Israël.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 En bij zijn naam zweren. Amen. Dan gaan we nog zingen. Psalm 92. De Sabbath-psalm. Wanneer je erop uittrekt om te strijden tegen je vijand. En je hebt een krijgsgevangene gemaakt. En onder die krijgsgevangene is een vrouw waar je verliefd op wordt. En je wilt haar trouwen. Breng haar dan je huis binnen. Zij moet haar hoofd kaal scheren. En een volle brouwen. Voor haar vader en moeder. Pas daarna mag je met haar trouwen. Maar als het slechts een kotje niet verblijft te zijn en je wilt hem toch niet meer met vertrouwen later dan vrij. Je mag hij dan niet meer verkopen als slaan. Als je een rund op een schaap ziet dat van je broeder is en het schaap is vertrouwd, neem wel een je verantwoordelijkheid en breng het terug. Woon je broeder niet in jouw nabijheid, neem het dan mee naar je huis en verzorg het tot dat hij er Zo moet je doen met alles het door je broeder verloren Bezaai je wijngaard niet met twee soorten zaad. Vloeg niet met een rund en een ezel tegelijk. Draag geen kleding die is gemaakt met wol en samen. Een man mag geen kledingstuk van een vrouw dragen. Draag aan je kleding de gedraaide draden en vier hoeken van je klei. Verafschuw de Egyptenaar niet want je bent zijn gast geweest. Lever en slaap die voor jou veiligheid zoekt. Voor een vrede meester niet uit aan de meester. Laat hem bij jou blijven. Als je geld hebt uitgeleend aan je broeder, mag je van hem geen rente vragen. Van de vreemde mag je wel rente vragen, maar niet van je broeder. Als je een gelofte aflegt voor de eeuwen, kom dan je op de gelofte na. Want het niet nakomen van de gelofte betekent dat je een onwaarheid hebt gesproken en dat is een zonde. En wanneer een man met zijn vrouw draait en hij wil van haar scheiden, dan schrijft hij haar een scheidingsbrief en laat hij haar vertrekken uit zijn huis. Wanneer je de oogst van je akker afmijt, en op een schoof op het veld vergeten, laat die dan achter liggen voor de vreemdeling. De wezen en de weduwe op tot de eeuwig je zal zegenen bij al het werk dat je doet. Als je de olijfboom afslaat, laat dan wat er altijd gebleven is over voor de arme de vreemdeling, de wezen en de weduwe. Als je druiven uit de wijngaard plukt, ga dan naar afloop niet nog eens nachtelijk, want dat voor de arme de weduwe de wezen en de vreemdeling. Je zal voor het wisselwerk van het geld geen twee verschillende gewichten gebruiken. Je zal geen twee verschillende even maten hebben opdat je de mate eerlijk vol zou afmeten. Denk aan wat je eens heeft aangeraakt toen hij op de weg was nadat je uit Egypte was getrokken. Denk aan hoe hij je ook niet aanzien, omdat hij geen ontzag had voor God, hoe hij eerst de zwakken in de achterhoede doodde terwijl jij moe en afgemaakt was van de uittocht. Als de eeuwige je Godje naar het land heeft gebracht en je daar woont in vrede, dan moet je de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvragen, vergeet het nooit. Dan wil ik zelf nog Psalm 149 voorlezen. Halleluja, zing voor Jahwe een nieuw lied, zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker, Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans, voor hem psalmen zingen met tambourijn en harp. Want Yahweh is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedige aanzien geven met hel. Laten zij dingen om die eer opspringen van vreugde. Laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen over de heidevolken, bestraffingen over de natiën om hun koningen te binden met ketenen en een aanzienlijke met ijzeren boeien, Om het beschreven recht aan hen te voltrekken, dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. Dan willen we een aantal liederen gaan zingen. Dan willen we beginnen met een bekend lied, althans zeker voor de kinderen, de Tower of Babel, gevolgd door Dit is mijn gebod dat gij ge al kan lief hebt, in het midden der gemeente, en dan Hepzibah. En Hepzibah, dat betekent Mijn zaligheid is in haar. Dat is even een nieuw lied die ik gevonden heb. Een heel mooi lied ook. Het lied gaat over Jezaja 62, de eerste versen. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat mm. haar gerechtigheid opkomt, als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen u luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van Yahweh bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van Yahweh en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. Naar uw land zal u getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u, zoals een bruidegom zich verblijft over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. she ul man yeru shlaym lo eskot adit chnog atitka bi shu goim melachim Oh samen bidden. Vandaag bekijken we wat onze Messiaanse gemeente gelooft. Waar wil ik dan bij beginnen? We denken dan als we aan ons geloof denken, denken we aan een aantal hele belangrijke stellingen. De eerste stelling is dat wij geloven dat de Bijbel waar is. Dat is eigenlijk geen vraagteken of zo. Nee, we geloven dat de Bijbel volledig waar is. Het is Gods woord. Het is het levende woord. Dat merk je ook steeds. Als je het woord open doet, dan merk je dat het nog steeds spreekt. Ook al is het 2020 toch merk je dat Gods woord het levende woord is en dat het elke keer weer nieuw is en soms dan heb je het al, al misschien wel honderden keren iets gelezen. En ineens springt er iets uit naar boven en dan zeg je, hé, hey, dit is weer een nieuwe les die ik mag leren uit het woord van God. Wij geloven dat de Bijbel gelezen moet worden in de Hebreeuwse context. Dus ja, de Bijbel is waar, maar je moet het wel lezen eigenlijk met een bepaalde bril op, de Hebreeuwse context, want... Het is een Hebreeuws boek. Het is geschreven door Hebreeuwse mensen en het is geschreven ook in de Hebreeuwse tijd. In een bepaalde tijd in de geschiedenis waarin bepaalde dingen anders waren als dat we nu meemaken. En je moet het lezen vanuit de originele grondtekst. Je moet weten wat er origineel staat voordat je kunt begrijpen wat God tegen je wil zeggen. Omdat soms is bepaalde dingen, bepaalde bedoelingen zijn helemaal weggefilterd of helemaal wegvertaald. En weet je niet meer wat het oorspronkelijke woord is. En dat is ontzettend jammer. En daarom geloven wij dat je moeite moet doen om te achterhalen wat is nou de originele context en wat bedoelt God ermee. Wat is dan ook de context waarin het in staat, zodat het ook echt voor je gaat leven, wat er bedoeld wordt. En wij geloven dat God geen fouten maakte toen hij de tenag aan het Joodse volk gaf. Je hoort heel veel christenen zeggen van dat God wel een fout gemaakt heeft. En het was zo duidelijk, zeggen ze, dat hij dus het Nieuwe Testament, of het Tweede Testament, aan de christenen gaf. Nou, niets is minder waar, want omdat God geen fouten gemaakt heeft, en ook niet gemerkt heeft dat hij fouten gemaakt heeft toen hij het de nacht aan het Joodse volk gaf, heeft hij het Nieuwe Verbond ook aan het Joodse volk gegeven. Als het Joodse volk er fout mee omgegaan was, dan had hij misschien besloten, joh, ik geef het aan een ander volk. Als je op een gegeven moment iets doet, met een bepaalde bedoeling voor een bepaalde doelgroep... en je merkt dat die doelgroep totaal niet doet... of overeenkomt met wat jij ervan gedacht hebt... dan zoek je een andere doelgroep. Nou, in dit geval is dus totaal niet. God had een doelgroep. God heeft een volk uitverkoren. Het Joodse volk. En die uitverkiezing, die is die niet mee gestopt. Nee, die heeft hij nog verder uitgebreid... door het nieuwe verbond aan het Joodse volk toe te vertrouwen. En ze hebben het in stand gehouden. Tot op de dag van vandaag hebben we het aan het Joodse volk te danken... Dat wij dus het, de Bijbel hebben. Hun hebben door alles heen hebben ze het vastgehouden. Dan zijn ze niet meegegaan in allerlei afgodendiensten en allerlei andere stellingen. Nee, ze zijn bij het woord gebleven. En natuurlijk zijn er wel heel veel afgeweken. Maar de kern die het woord vastgehouden heeft, die heeft het ook echt vastgehouden. Die zijn bij het woord gebleven. Ten vierde, wij geloven dat er één God is. Zoals verwoord in het schema, wat we vanmorgen ook uitgesproken hebben Deuteronomie 6 vers 4. Hoor Israël, Jahwe is onze God, Jahwe is één. Ik heb expres even de grondtekst, de stroomnummer erbij gezet, zodat je dus weet wat dat is. Jahwe H368, Jehovah staat er, wij zeggen dan Jahwe. Jehovah is de bestaande, de eigen naam van de enige ware God. En er worden een aantal klinkers, klinkeraanwijzingen worden niet uitgesproken, omdat ze niet precies weten hoe het uitgesproken wordt. Wij zeggen Yahweh, ja maar je zou ook Jehovah kunnen zeggen, het is toch steeds heel erg onduidelijk van hoe het precies uitgesproken moet worden. Desalniettemin de ben ik ervan overtuigd dat wij toch moeten proberen om zijn naam uit te spreken. Ondanks dat we misschien nu niet meer helemaal weten hoe zijn naam uitgesproken wordt, geloof ik dat het beter is om moeite te doen om zijn naam uit te spreken, dan zijn hun naam helemaal weg te vagen en te zeggen: Nou, we maken er een soort onzijdig iets van door Adonai te zeggen, door maar Heer te zeggen of Meester. Nee, Javen zegt zelf in zijn woord dat hij heel graag bij Zijn naam wil aangesproken worden, omdat duidelijk is dat Hij één is en dat Hij de enige is. Dat is de bedoeling van de naam Javen. En als je dat eruit gaat halen, dan krijg je allerlei rare dingen, met name dus ook de drie eenheid. Nou, daar staat de H430, Elohim, waarvan de christenen dus zeggen, zien we wel, dat is meervoud. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want als je dus deze uitleg kijkt, die dus de Hebreeuwse uitleg is, wat ik gewoon gekopieerd heb, dan zie je dus dat de eerste betekenis, als die in meervoud is, dan gaat het over heersers, over rechters, over goddelijke dingen, over engelen en over goden. Dan heb je het over de afgoden. Als het meervoud intensief is, dan is het een enkelvoudige betekenis. En het gekke is, dan gaat het dus over de ware God. Dus wat ze doen, is ze maken een mix, ze pakken dus de eerste betekenis en dan zeggen ze, ja, maar die geldt dan over de tweede. En dat is een valse uitleg van de Bijbel. Zo ga je niet met Gods woord om. Als jij dus iets wil uitleggen, dan moet je terug naar de betekenis, zoals die staat in het Hebreeuws, maar dan moet je ook de regels hanteren die gelden in het Hebreeuws en er niet ineens christelijke regels van gaan maken. Wat ze wel doen. En dat is vals. Nee, dus wat betekent God? Er staat gewoon een enkelvoudige, de ware God is één. Dat staat er. Dat is de enkelvoudige betekenis van Elohim. En het is vals om er dus iets anders van te maken. Dat zijn naam Jabe is en zo gebruikt moet worden, nummer 6, vers 22. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlieten zeggen en ik zal hen zegenen. Hij zegt niet van, joh, gebruik maar Adonai of gebruik maar Heren. Om op de Israëlieten te leggen. Nee, hij zegt heel duidelijk: je moet mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Met andere woorden, als je mijn naam niet op de Israëlieten legt, zal ik hen niet zegenen. Dat is misschien heel cru wat ik nu zeg, maar ik geloof wel dat het zo werkt. Je kunt niet zomaar met, met, met Gods naam gaan zitten rommelen. Van joh, wat maakt het uit wat ik zeg? Nee, het maakt wel degelijk uit. Het gaat over de allerhoogste. Je hebt het niet over je buurman. Maar je hebt het over de Allerhoogste en die wil dat zijn naam op de Israëlieten gelegd wordt en op ons gelegd wordt. Want hij wil ons zegenen door zijn naam en niet door de naam van een of andere onbekende. Psalm 30 vers 9, tot u, Yahweh, riep ik, ik smeekte Yahweh. Psalm 30 vers 11, luister Yahweh en wees mijn genadig, Yahweh, wees mijn helper. Je ziet ook dat ook de psalmisten steeds zijn naam gebruiken om hulp af te smeken. Dan zeggen ze ook geen heren. En het is ontzettend jammer dat ze daarin meegegaan zijn. Dat ze dus meegegaan zijn met de rabbijnen om er een onzijdig iets van te maken. Psalm 118, vers 25. Och Yahweh brengt toch heil, och Yahweh geeft toch voorspoed. Psalm 135, vers 19. Huis van Israël, loof Yahweh. Huis van de Aaron, loof Yahweh. Psalm 135, vers 20. Huis van Levi, loof Yahweh. U die Yahweh vreest, loof Yahweh. Dus ook hier worden wij aangesproken, als wij Yahweh vrezen, dan moeten wij hem loven. En ook met zijn naam, en niet met een onzijdig iets. Vers 21, geloof zij Yahweh vanuit Sion, hij die in Jeruzalem woont. Dat is allemaal heel persoonlijk, hij wordt heel persoonlijk aangesproken. Maar ook wij worden heel persoonlijk door Yahweh aangesproken. Jezaja 26 vers 4, vertrouw op Yahweh tot in eeuwigheid. Want ja, Yahweh is een eeuwige rots. Hier staat dus een, een soort verkorting van zijn naam. Dan staat er dus van ja, Yahweh is een eeuwige rots. En zo heb je dus meerdere, dat het iets afwijkt. Je hebt bijvoorbeeld ook van Yahweh, dan staat er dus 3069. Dan staat er Jehovin. Maar die komt toch best wel vaak voor, 305 keer in de Bijbel. Dus er wordt, best wel vaak wordt dat aangehaald. Jezaren 44 vers 8... Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekend gemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere gods. Ik ken er geen, zegt hij. Dus ja, we zeggen zelf, moest luisteren, ik ken geen andere God buiten mij. Waarom zou je er dan wel goden bij gaan maken? Als hij zelf zegt, ik ken er geen. Ezekiel 13, vers 8. Daarom, zo zegt de Heere, Adonai staat er, omdat u valse dingen spreekt, leugenschouwt, zie, daarom ik zal u, spreekt Adonai. Yahweh. Amos 7 vers 6, toen kreeg Yahweh Hibera over, ook dit zal niet gebeuren, zei de Heer. En dan staat erachter Yahweh. Het aparte is, dat dus in de vertaalde teksten, staat dus het laatste woord, staat er niet bij. En iedere keer zegt dus, de Jehovi is dus niet opgenomen in dus de Nederlandse teksten. En dat viel me erg op. En dat staat 305 keer in de Bijbel. Overal waar dus die 3069 vernoemd wordt, wordt het niet vernoemd in dus de vertaling. Dan staat er alleen maar zij de Heeren, Adonai. Maar die Jehovah wordt weggelaten. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik vond het heel erg gepant, want ik vind dat dus een vervalsing. Het staat wel in de grondtekst en het wordt niet opgenomen. En dan staat er alleen maar Heeren. Savanja 1 vers 7: Wees stil voor het aangezicht van de Heeren. Jaweh, ook daar is het weggelaten, want nabij is de dag van Jaweh. Ja, Javu heeft een offer bereid, zijn genodigde geheiligd. Je ziet steeds dat het over dezelfde gaat en iedere keer wordt het gewoon weggehaald en wordt er een ander woord voor in de plaats gezet. We denken nog aan een aantal belangrijke stellingen. Wij geloven dat Yeshua Gods zoon is. Dat Yeshua de beloofde Messias is, de gezalfde. Dat Yeshua door God de Vader gezonden is. Dat Yeshua zijn vaders woorden sprak. En dus moet er naar hem geluisterd worden? Als hij de woorden van iemand anders sprak, die verder totaal niet belangrijk is, ja, dan zou je kunnen denken van, dan hoef ik er niet naar te luisteren. Maar aangezien hij de woorden spreekt van Yahweh, nou, dan moet je toch wel heel erg goed geluisteren. Wat niet gebeurt trouwens. Dat Yeshua zijn vader bekend heeft gemaakt bij de mensen. Als je Yeshua gezien hebt, dan heb je de vader gezien. En Yeshua is uit de dood opgewekt door God de Vader. Dus hij is niet opgestaan. Zoals altijd gezegd wordt. Maar hij is opgewekt. Nou, al deze stellingen ga ik bewijzen. We beginnen met dat Jeshua Gods zoon is. Want Lucas 1, vers 35 zegt. En de engel antwoordde. En zij tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat zei hij dus tegen Maria. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden. Gods zoon genoemd worden. Niet zomaar een zoon. Nee, het is Gods zoon die daar geboren wordt. Lucas 4, vers 3. En de duivel zei tegen hem: Als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Zelfs de duivel weet dat Yeshua Gods zoon is. Die is daarvan overtuigd en die is bang van hem. Hij probeert van alles en nog wat om hem af te laten wijken. Om hem dus een soort trawant van hem te maken. Omdat hij zo ontzettend bang is dat hetgene wat God gepland heeft, dat dat doorgaat. En dat Yeshua de rol vervult die is opgedragen aan hem. En als hij daar iets tegen kan doen, dan heeft hij gewonnen. En het is hem niet gelukt. En hij geeft zelf al aan dat hij dus tegen Gods Zoon praat. Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Er staat niet wie in God de Zoon gelooft. Nee, er staat wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is cruciaal. Je moet er geen woorden tussen van voegen...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 En daar konden ze niks op tegen hebben, want ook in het oude testament werd al regelmatig gezegd dat Israëlieten Godzonen waren. Matthäus 8, vers 28 tot 34. En zie, zij, de demonen riepen, Yeshua, zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Ik vind het zo verpant, hè, dat zelfs de demonen weten waar het over gaat en dat er zoveel christenen verblind zijn en niet weten met wie ze te maken hebben. En er dus een totaal iets anders van maken. Ik denk, waarom geloven ze gewoon niet wat er geschreven staat? Bent u hier gekomen om ons te voor de tijd, zeggen ze. We geloven dat Jezus bij zijn vader's woorden sprak, en dus moet er naar hem geluisterd worden. Johannes 5, vers 24, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Nou, nog een keer, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, dus wie hij gelooft, in Yahweh, want die heeft uw gezonden, die heeft eeuwig leven en is overgegaan vanuit de dood in het leven. Johannes 5, vers 25, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. We hebben het niet over zomaar iemand die wat vertelt, nee het is de Zoon van God die getuigt van de woorden die hij God heeft horen spreken die hij zijn vader heeft horen spreken, en die dat doorgeeft aan ons. Johannes 5, vers 36, maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de vader mij gezonden heeft. Het staat er allemaal zo ontzettend duidelijk. En waarom wordt er niet naar hem geluisterd? Yeshua zijn vader bekendgemaakt heeft bij de mensen. Johannes 5, vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dat is nog steeds, is dat helemaal waar? Want wat geloven ze? Wat allerlei dominees zeggen. Ja, maar die zegt dit en die zegt dat. En dat geloven ze. Ze zeggen, moest luisteren... er staat geschreven dat Yeshua die schrijft dit, die zegt dit. En Yeshua die zegt ook iedere keer, er staat geschreven. En dan verwijst hij naar het hele Oude Testament. En ze willen het niet geloven. Nee. Want die dominee, dat is een bekende dominee, die zegt dat en dat, en dat gelooft mij. En Yeshua die zegt, als er een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dat is precies wat er gebeurt. Want ze nemen hem niet aan. En dat was toen al, en er is niks veranderd. Johannes 10, vers 25, Yeshua antwoordde hen, ik heb het u gezegd, en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Kijk nou toch. En ervaar nog toch wat ik doe. En zie wat ik doe. Dan weet je van wie ik getuig. Johannes 17, vers 26. Ik heb u hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij lief hebt gehad, in hen is en ik in hen. Ja, het is zo ontzettend duidelijk. En je snapt eigenlijk niet dat ze een andere kant op gegaan zijn. Yeshua zegt zelf, als je Yeshua gezien hebt, dan heb je de vader gezien. Johannes 14, vers 7, als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af, kent u hem en hebt u hem gezien? De discipelen zijn het er niet mee eens, want die vragen dan, maar wanneer hebben we hem gezien dan? En toch zegt hij, van: moeten luisteren, als je mij gezien hebt, dan heb je hem gezien. Johannes 14, vers 9, Yeshua zegt tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Philippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Alles wat ik gedaan heb, zegt hij, dat heb ik gedaan vanuit de vader. Hij heeft mij dingen opgedragen, hij heeft mij dingen laten zien, en ik laat ze aan jullie zien. En toch zien ze het niet. En toch vragen ze van, maar heer, wij weten het gewoon niet. Laat dan de vader zien, dan, dan hebben we hem echt gezien. Het broede is, dat er dan gezegd wordt, ja, dat is een bewijs dat hij God is. Nou, ten eerste kunnen wij God niet zien. Als Jeshua dus de vader zou zijn, dan hebben we een probleem, want er staat heel duidelijk in de Bijbel dat we God niet kunnen zien. En dat er niemand is geweest die God ooit gezien heeft. Wat bedoelt hij dan? Nou, ik pak altijd even mezelf als voorbeeld. Ik lijks sprekend op mijn vader. Daar word ik ook regelmatig op aangesproken als mensen me zien. Zeggen Hey, hé, ben jij een zoon van Martinez? Ja, dat ben ik. Ja, je lijkt sprekend op je vader. Ja, precies. Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Daar word ik regelmatig mee geconfronteerd. En dat is gewoon een feit. Nou, dat is Yeshua ook, de dingen die hij doet, dat zegt hij ook, de werken die ik doe, daaraan kun je zien dat ik in mijn vader ben. Want anders zou ik die werken niet kunnen doen. Dus als je dat ziet wat hij doet, dan moet je erkennen, oh, hij moet een zoon zijn van die. Zo duidelijk is het. En je moet er niet meer in leggen als dat er gezegd wordt. Wij erkennen dat Yeshua uit de dood is opgewekt door God de Vader. Matthäus 17, vers 23 zegt... En ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En ze werden erg bedroefd. En dit zegt Jezua zelf. Matthäus 26 vers 32, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ook dit zegt Jezua zelf. Matthäus 28 vers 6, dan zeggen de engelen tegen de vrouwen, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft, ze zeggen niet hij is opgestaan, nee hij is opgewekt. En daar hebben hun mee geholpen, want hun hebben die steen weggerold. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Marcus 16, vers 14, later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl ze aanlagen en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden, nadat hij opgewekt was. Ook toen al, hè? Dat is dan het intieme clubje waar hij drie jaar lang mee opgetrokken heeft en die dus niet geloven wat de vrouwen vertellen. De vrouwen komen terug en zeggen, luisteren." Wij hebben gezien, we hebben gesproken met de engelen. Hij is opgewerkt en hij, hij leeft. Hij leeft. En ze vinden het vrouwenpraat belachelijk. Je denkt toch zeker niet dat hij eerst aan vrouwen zal verschijnen... en dan pas aan zijn eigen discipelen. Dat kan toch helemaal niet. Dus het is gewoon niet waar. Zolang wij het zelf niet zien, is het gewoon niet waar. Is dat geloof? Nee, dat is geen geloof. En dat verwijten hun ook. Jullie hebben ongeloof. En niet alleen dat, jullie zijn ook nog eens een keer hart van hart. Want je hebt je hart van hart omdat je denkt dat ik eerst aan jullie had moeten verschijnen, voordat ik aan de vrouwen verscheen. Dat is trots, dat is hardheid van hart. En dat verwijt hij hun. Je hoort te geloven, als er zoiets gezegd wordt, en ze hebben zoveel bewijzen, ze komen niet met eentje, maar ze waren met een heel clubje vrouwen, die het allemaal gezien hebben, die allemaal gesproken hebben met de engelen, en ga je dan zeggen van, het is niet waar. Wij geloven dat de Torah de basis van de gehele Bijbel is, en nog steeds voor iedereen geldt. Nou, dat is een bouwde uitspraak, hè? B. De Sabbat, de zeven dag, nog steeds Gods heilige dag is. C. De Bijbelse feesten, de moedien, voor iedereen gelden, niemand uitgezonderd. Het Joodse volk nog steeds zijn uitverkorenen zijn. Dat de gelovigen uit de heidenen geënt worden op het Joodse volk. Er dus bij mogen horen, dus de Joden, de Joden hoeven dus geen christen te worden. Nee, de heidenen moeten zich aansluiten bij de Joodse gelovigen. Dat was de bedoeling. We gaan kijken of dat klopt. De Torah is de basis van de hele Bijbel. Exodus 12, vers 49. Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Vreemd, hè? Ik zou toch zeggen, waarom moet die wet nog gelden voor die vreemdeling? Dat willen wij ook, hè? Wij willen ook dat mensen die in Nederland verblijven, dat de wetten die wij hebben, dat die ook voor hun gelden. Exodus 20, vers 10. Maar de zevende dag is de Sabbat van Java, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vreemdeling. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Oké, okay. tweede bewijs. Matthäus 5. Denk niet, zegt Yeshua, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen, staat er dan in de tekst. Hij zegt dus: Ik ben niet gekomen om af te schaffen. Nou ja, dan maken we er toch vervullen van. Daar hebben we ook niks mee te maken. Want het is vervuld en dan is de wet gewoon weg en wij kunnen er gewoon op losleven, want de wet is vervuld. Dat staat er niet in de grondtekst. In de grondtekst staat aanscherpen. Plero, bekrachtigen, realiseren, aanscherpen. En dat zie je ook als je de moeite neemt om verder te lezen. Vers 18 zegt, want voorwaar ik zeg u, doordat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jood of titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Ai, dat is een probleem. Het mooie is, dat je echt ziet dat hij hetzelfde is als zijn vader. Hè? Zijn vader zegt, moest dus luisteren, de Sabbat, zolang de zon en de maan er zijn, is de Sabbat is mijn teken tussen mijn volk en mij. Nou, Dat is zo makkelijk. hè? Een kind kan het controleren. Schijnt de zon nog? Schijnt de maan nog? Dan weten we dat de Sabbat zijn dag is. Hetzelfde als over Israël. Het Israël is mijn volk, totdat de zon en de maan er niet meer zullen zijn. Nou, Dat kun je gewoon elke dag dat controleren. Zoals je je oog openslaat, dan weet je van, oh, de Sabbat is nog steeds zijn dag... En het volk Israël is nog steeds zijn volk, zo simpel. En hier zegt Yeshua exact hetzelfde. Doordat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jood of titel van de wet voorbij gaan. Wij leven nog, zolang een mens leeft, dan weet je dat er geen jood of titel van de wet voorbij gaat. Sterker kun je het niet hebben. Vers 19, wie dan één van deze geringste geboden afschaft, sterker nog, de mensen zo onderwijs dat hij afgeschaft is, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Dus de dominees die deze dingen prediken, ze mogen erin komen, zullen wel de geringste zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Dus de mensen die nu zeg maar enorm naar hun ogen gekeken worden, op voetstukken gezet worden en bijna half goden zijn, onder dingen die ze onderwijzen, die zullen in het Koninkrijk der Hemelen de geringste zijn. Omdat ze een wet van God afgeschaft hebben en zo geleerd hebben. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoeg worden in het Koninkrijk der Hemelen. Dus zei Domenech tegen mij: Dus daarom doe je dat? Omdat jij groot genoeg wil worden in het Koninkrijk der Hemelen. Nee, daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat de wetten van God gehouden worden. En niet dat ze afgeschaft worden. En niet dat het dus zo makkelijk gezegd wordt: van moest luisteren, wij doen maar ons eigen zin. Matthäus 5, vers 20. Want ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Fariseeën. Zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan, hè? Nee? Maar de schriftgeleerden en de fariseeën, dat waren toch wettische mensen. Die hadden toch geen idee wat er over ging. Die snapten er toch helemaal niets van. Volgens Yeshua is dit het totaal anders in elkaar. Hij zegt het ook ergens anders. van Je moet goed luisteren naar wat de schriftgeleerden en de fariseeën leren. Want hun leringen zijn prima. Alleen je moet niet doen zoals ze doen. Want ze zijn met heel veel dingen afgeweken. Maar hun leringen, die waren goed. En hier zegt hij het ook: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is, dus niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, in hun spoor zult u het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan. Nou, dat is een behoorlijke harde boodschap. Vers 21, heb ik er niet bijgezet, maar als je het dus vanaf vers 21 gaat lezen, dan zie je dus dat Yeshua een laag onder de geboden legt. Want dan zegt hij: Ik zeg u, gij zult niet doden, maar ik zeg u, dat als je iemand dwaas noemt, dan zul je vervallen aan het gerecht. Enzovoorts. Lucas 16 vers 31, maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Ja, dat is vervelend. Want dat betekent dus, Abraham heeft het hier niet over het Nieuwe Testament, als je niet naar het Nieuwe Testament luisteren, dan zullen zij zich niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat. Nee, dat zegt Yeshua niet. Yeshua die zegt, luisteren, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich niet laten overtuigen als er iemand dus uit de doden opstaat. En waarom? Omdat Yeshua zegt, want Mozes en de profeten, die hebben van mij getuigd. En als je daar niet naar luistert, hoe kun je dan luisteren naar Paulus of naar Johannes of naar wie dan ook? Dan heeft het helemaal geen zin. Als je al niet naar Mozes en de profeten luistert, dan wil je de rest eigenlijk ook niet weten. En hoe waar is dit woord tot op de huidige dag? Er is niks veranderd. Matthäus 3, vers 24, als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat Koninkrijk niet standhouden? Dat is niet mogelijk. Als er één koninkrijk is, dan is er ook één volk, één wet en één koning. Want anders gaat Marcus 3, vers 24 in vervulling, waar Jezus zegt: als er een Koninkrijk is dat tegen zichzelf verdeeld is, kan dat Koninkrijk niet stand houden. Nou, zijn Koninkrijk is van eeuwigheid staat. Dus het bestaat niet dat het koninkrijk niet stand houdt. En als het dus wel stand houdt, dat betekent dat het niet verdeeld is. En dat er dus één volk is, één wet is en één koning. Dan bestaat het niet dat er twee soorten wetten zijn: één voor de Joden met 615 geboden, en één voor de gelovigen uit Heidmen, nauwelijks 10 geboden. Ze houden er nauwelijks 10. Handelingen 24. Maar dit erken ik, Paulus, voor u: dat ik volgens die weg, die zij secten noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Zo, Paulus, ben je nog geen christen, jongen? Nee, Paulus was geen christen. Paulus was een jood. En die zag het gewoon als een verlengstuk van, maar niet een vervanging. Wel, nee joh. Hij is gewoon verder gegaan in het spoor waarin hij opgevoed is. En bij hem is het enorm geleven, omdat alles op zijn plek viel toen hij dus hoorde van Yeshua dat hij de Messias was. Handelingen 25 vers 8, hij, Paulus, verdedigde zich en zei, ik heb niet tegen de wet van de joden. Niet tegen de wet van de tempel en ook niet tegen de wet van de keizer enige zonde bedreven. Ik heb alles keurig netjes gehouden zoals het, er van jongens af aan geleerd is. Dat zegt hij. Paulus geeft hier duidelijk aan, hij heeft de wet gehouden, hij heeft geen zonde bedreven. Hoe kan het christendom dan zeggen, Paulus heeft de wet afgeschaft? Hij zou zich in zijn graf omdraaien als dat mogelijk zou zijn. De wet waarvan David zingt, hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn vermaking de ganse dag. Efeze 2 vers 13, maar nu in Messias Yeshua bent u die voorheen ver af was door het bloed van de Messias dichtbij gekomen. Halleluja, wat een geweldig iets dat ook wij die ontzettend ver afstonden erbij mochten komen. Vers 14, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. De geheimenis waar Paulus het over spreekt. Hij heeft de vijandschap in zijn feesten niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Dit wordt heel vaak aangehaald. Zien we wel, hij heeft de wet van de geboden heeft hij afgeschaft. Maar als je kijkt in de grondtekst, dan staat dat dogma's. Oh, hij heeft de dogma's heeft hij dus weggegooid. Hij heeft gezorgd dat de dogma's weg waren, maar niet de wet van de geboden. Nee, hoe kom je daarbij? Dat is een valsheid en dat is ontzettend jammer dat er dus bepalingen staan in basis uit dogma's. Dat had eerlijker geweest. Als ze hadden gezegd, heeft de vijandschap in zijn feesten niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit dogma's bestond, had het voor iedereen duidelijk geweest waar hij het over had. En dit is verdoezelen van de waarheid. We komen er straks op terug. En omdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis... Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De vijandschap tussen de twee verschillende volken. Dat de Sabbat nog steeds Gods heilige dag is. En toen Yeshua opgestaan was, s morgens vroeg op de eerste Sabbat, staat er. Verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Er staat niet de eerste dag van de week. Er staat, hij is opgestaan op de eerste Sabbat van de maand. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Pinksteren. Als Pinksteren, Shavuot, op de zondag gehouden wordt, is dat het bewijs dat de Sabbat nog steeds godseilige dag is. Want Shavuot moest vijftig dagen na de Sabbat gehouden worden en de telling begon op de dag na de Sabbat. Nou, als het dus veranderd was in de zondag, dan zou de dus Pinksteren op de maandag gehouden moeten worden, volgens dus de officiële wet in de Torah. De eerste Christen hebben samen met de Joden Sabbat gevierd tot 325 na Christus, toen het verboden werd. Grieks orthodoxen hebben tot... 1054 de sabbat gevierd. Op het concilie van Nicea hebben we de paus in samenwerking met de keizer Constantijn de sabbat veranderd in de zondag. Die Soles heet dat, dus de wet van Constantijn. Tevens zijn toen de Bijbelse feesten afgeschaft en zijn de christelijke feesten geïntroduceerd, gebaseerd op heidense dagen. Want er moet natuurlijk wel onderscheid zijn. De Dies Soles, dus de wet van Constantijn, die dus zogenaamd tot geloof gekomen is, laat op de eerbiedwaardige dag van de zon. De magistraten en mensen die in steden wonen, rusten en laten alle werkplaatsen gesloten zijn. Ik vind het verschrikkelijk. Dit was er geprofiteerd in Daniel 7, vers 25. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij de gronden richten. Hij zal erop uit zijn de tijden, de feesten, de moedie en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd, staat er. Dat allemaal op basis van antisemitisme. De joden werden verboden hun heilige dagen te houden en mochten niet meer op de Sabbat samenkomen. Het is gewoon afschuwelijk. Matthäus 5 vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Nee, nog een keer, ik ben niet gekomen ze af te schaffen om aan te scherpen. Want er zal geen jood of titel van de wet verdwijnen. Handelingen 13 vers 42, en toen de joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heiden erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Dus ook wat vaak gezegd wordt dat dus de discipelen gelijk al de zondag zijn gaan houden, is helemaal niet waar, want het staat heel duidelijk in de teksten dat op de Sabbat werd dus de bijeenkomst gehouden. Zelfs de Heiden drongen erop aan dat op de volgende Sabbat ook dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Handeling 13 vers 44, en op de volgende Sabbat kwamen bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Handelingen 15 vers 21, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke Sabbat in de synagoge voorgelezen. Dat is nadat de stad Concilie heeft plaatsgevonden, waarin dus opgedragen wordt dat dus de gelovigen uit de heidenen vier geboden moeten houden. En dit is dus een vervolg ervan, want dit is gelijk het vers daarna, waarin de apostelen zeggen, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken. Hoe komen ze erbij dat het afgedaan heeft? En dat de christen maar vier geboden hoeft te houden. Maar dit vers, ik heb nog nooit gehoord dat het in de kerk voorgelezen is. Nooit. Er worden heel veel teksten worden geskipt. Er wordt heel veel over gesproken dat de joden Isaiah 53 niet voorlezen. En dat ze dat expres skippen. Omdat ze het moeite hebben met die tekst. Als je gaat optellen wat de christen allemaal skippen. Om niet te weten dat de wet nog steeds geldig is. Ja, dan schieten de tranen in je ogen. Dan denk je, nou de joden die schippen maar één hoofdstuk, maar hun schippen hele gedeeltes van het Nieuwe Testament, waar ze niet van willen weten, omdat ze daarmee geconfronteerd worden dat de wet nog steeds geldig is. Handelingen 18 vers 4, en hij sprak iedere Sabbat in de synagoge, en probeerde joden en Grieken te overtuigen. Handelingen 20 vers 7, en op de eerste Sabbat, op de eerste Sabbat staat er, toen de disciples bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken, en hij liest zijn toespraak voortduren tot middernacht. Dus hij heeft waarschijnlijk dus op vrijdagavond is hij begonnen te spreken en heeft dus een hele dag doorgesproken tot de volgende dag. Dat was die preek waar dus die jongen uit dat raam viel en dood op de grond lag en die Paulus weer tot leven heeft opgewekt in de naam van Yeshua. 1 Korinthe 16 vers 2 op elke eerste Sabbat moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer je gekomen bent. Dus dat is gewoon aan het einde van de maand, zeg maar, als je dus je salaris krijgt, op de eerste Sabbat daarvan leg je iets apart om het door te geven aan de armen. Niet op de eerste dag van de week, dat staat er helemaal niet. Er staat gewoon een staat er. dus gewoon op elke eerste Sabbat, de eerste Sabbat van de maand leg je iets apart om op te sparen. Dat is de regel die Paulus ingesteld heeft. Dan is 5:46, want als u Mozes gelooft, dan zou u mij geloven, want hij, Mozes, heeft over mij geschreven, over de Shua. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u dan mijn woorden geloven? En dat is logisch. Want als je iets niet gelooft wat over hem geschreven is, waarom zou je dan degene die woorden spreekt dan wel geloven? Er is er maar één die de wet mag veranderen, dat is de wetgever. De wetgever is Jabe en nergens in de Bijbel staat dat het de zondig is geworden. De Bijbelse feesten voor iedereen gelden, niemand uitgezondigd. Nummer 15, vers 16. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft. Nummer 15, vers 29, voor de ingezetene onder Israëlieten en voor de vreemdeling die in de midden verblijft, één wet geldt voor u, voor hem, die zonder opzet zonde doet. Lukas 16, vers 17, en het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel van de wet wegvalt. En dit zegt Yeshua, de Zoon van God, zegt dit. Handelingen 15, vers 13 tot 21, en toen zijn zwegen, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luistert naar mij. Simon heeft verteld door God voorheen dat de heidenen omgezien heeft voor zijn naam, uit hen een volk aan te nemen, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heeren zouden zoeken, en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heeren die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren,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 Klein stukje, de eerste vier, en wat houden die eerste vier in? Die houden in dat je dus een heilig leven voor het aangezicht van jaren gaat leiden. En met name dus met je lichaam. Dus je moet ja, onthouden van de dingen die van de afgoden besmet zijn, van ontuigd, van het bestikte en van bloed. Paulus zegt dat onze lichamen de tempel van God zijn. En als de tempel niet rein is, dan kun je niet tot God komen. Daarom moest ook iedere keer de tempel gereinigd worden als er wat aan de hand was. En zo willen hun ook dat de tempel van jezelf, dus je lichaam, dat dat rein is. Dat moet je dus eerst helemaal reinigen voordat je met die, al die andere geboden in aanraking komt. Het is zo logisch als ik weet niet wat. Daarom staat ook in de Bijbel dat iedere keer als er dus wat gebeurd is met de tempel, moet dat helemaal geheiligd worden en gereinigd worden voordat daar dus weer opnieuw diensten gehouden kunnen worden. Het ging erover dat er Joden waren die zeiden, als je je niet laat besnijden kun je niet zalig worden. Want dat ging dus over, daarom was dat concilie in Jeruzalem opgezet. Jacobus 2 vers 10 zegt, want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, wie is schuldig geworden aan alle geboden. Dus je kunt niet zomaar iets wegstrepen en zeggen, nou dat hoeft niet meer, dat is vervallen. Jacobus denkt er heel anders over. In de drie formulieren van enigheid staat, als je niet in de drie eenheid gelooft kun je niet zalig worden. Wat is nieuw? De joden zeiden tegen de geloofwaardige heidenen dat als je niet besneden werd, dan kon je niet zalig worden. En het is heel erg verpand dat dus de christenen zeggen, als je niet in de drieëndaard gelooft, kun je niet zalig worden. Wie gaat er over de zaligheid? Is dat ineens de opstellers van die drie formulieren? Waren dat de joden? Nee, de apostelen zeggen heel duidelijk, moest luisteren, dat is verkeerd geïnterpreteerd. Zo werkt het niet. En dat is bij dit ook. Het is gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Ze hebben er iets anders van gemaakt. En daarom schermen we hun met de zaligheid. Iets waar hun helemaal niets aan kunnen doen. Het Joodse volk nog steeds zijn uitverkorenen zijn. Als dat niet zo zou zijn, waar halen wij dan onze zekerheid vandaan? Paulus is ervan overtuigd in de Romeinenbrief. Romeinen 11 vers 1 zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslag van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd, de overbaarse ontstaan overeenkomstig, de verkiezing van de genade. En dan zegt hij vers 17, als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mededeel gekregen hebt aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, dan moeten we ons niet verzetten tegen hun, wat wel helaas gebeurt. Maar geloof dat de gelovigen uit de heidenen geënt worden op het Joodse volk. Romeinen 11 vers 18 Beroem u dan niet in over de takken, en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En het is net andersom geworden. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, omdat ik zou worden geënt. Dat is waar, zegt Paulus. De ongelovigen zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Dat is totaal niet gebeurd. Ze hebben een enorm hoge dunk van zichzelf... En ze hebben eigenlijk de joden aan de kant geschoven en weggezet. Ze, hebben, ze zijn uitgenodigd geworden in de tent van Sem. En ze hebben Sem de tent uitgejaagd en de tent ingenomen. Want, zegt Paulus, als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Want de genade gave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Het kan niet zo zijn dat de verkiezing van de joden maar heel wankel is van de ja, er hoeft even iets te gebeuren en ze bestaan niet meer. Nee, ze zijn afgedaan door God. En dan zouden wij als christenen wel in zijn hand geschreven zijn en daar niet meer uit kunnen gehaald worden. Dat is dan met twee maten meten. Dat kan toch niet? Wat hebben we dan voor God? Als die voor de ene onbetrouwbaar is en voor ons zou hij dan wel betrouwbaar zijn? Dat, dat kan niet. Nog een aantal belangrijke stellingen. Geschiedenis, erkennen wij dat in de eeuwen voor 325 na Christus... En nooit sprake is geweest van een drie-eenheid, altijd van één God of de ene. Pas in 325 na Christus, bij Concilie van Nicea, is de sabbat en de bijbelse feesten verworpen geworden vanuit antisemitisme. Pas in 325 na Christus is de aanzet tot de leer van de drie-eenheid begonnen. Pas vanaf 381 na Christus is de Heilige Geest toegevoegd aan de Godheid. In 451 na Christus, bij is de drie-eenheid vastgelegd in dogma's en als vast een feit verkondigd. Toen is dat dus echt pas. En het heeft tot 650 na Christus geduurd voordat alle tegenstand uitgeroeid was. En er alleen maar dus overal gesproken mocht worden van een drie-eenheid in de christelijke kerken. Dit is veruit het meest antisemitische dogma welke Rome heeft ingesteld en welke nog steeds wordt opgevolgd door de meeste christenen. En waarom? Bijbel realiseren de christenen zich niet dat een jood daardoor niet tot geloof kan komen... aangezien hij niet mag erkennen dat er drie goden zijn. Nee, nee, nee, nee, zeggen de christenen dan. Er is maar één god, maar hij bestaat uit drie personen. Hoe moet je dat uitleggen dan? Ja, dat weten we niet. Dan moet je gewoon geloven. Maar staat het in de Bijbel? Nee, het staat niet in de Bijbel, maar je moet toch maar geloven. Want dit is zoals het is. Apart, hè? Dat is duizenden jaren lang. Het volk dat zijn woord heeft toevertrouwd gekregen... nooit heeft gedacht aan een drie-eenheid. Dat is niet eens in hun hoofd opgekomen. Waarom niet? Omdat God duidelijk zegt: Ik ben één. Er is geen andere dan ik. En dat honderden jaren na Yeshua, ineens een clubje mensen komt en die zegt: Hé, hey, maar wij denken dat er een drie-eenheid is hoor. Dat heeft een enorm gestegel veroorzaakt. Er zijn verschrikkelijk veel mensen op de brandstapel geworpen, omdat ze het er niet mee eens waren. En uiteindelijk, na honderden jaren, is de meeste tegenstand is uitgeroeid. En is deze afschuwelijke. Afgodeleer is de leer in de christelijke kerk geworden. En zo erg dat ze nu zeggen: je kunt niet zalig worden als je dit niet erkent. Ja, het is onvoorstelbaar. En dan snap je waarom Yeshua zegt: als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden? Ik had er vroeger altijd heel veel moeite mee. Ik dacht: we moeten kijken hoeveel christenen er zijn wereldwijd. Maar nu zijn mijn ogen open gaan denken: ja, hij heeft gelijk. Hoeveel mensen zullen erkennen dat er maar één God is? En dat hij is, wat hij zelf zegt, dat hij is de Zoon van God en onze Messias. Dus de christenen worden geënt op de Joodse wortel en gooien daarna het hele geloofssysteem weg om er een ander voor in de plaats te zetten. Hoezo geënt? Daar ben je niet meer geënt. Heel die boom heb je uitgeroeid, die heb je dus gewoon eruit gespit en je hebt er een andere boom voor in de plaats gezet. En dan denk je dat je geënt bent. Je bent helemaal niet meer geënt. Heel die boom is weg. Je hebt er gewoon een hele andere boom van gemaakt. Ik heb er geprobeerd een plaatje van te maken. Dit was de gemeente voor Yeshua. Je had de scheidingsmuur tussen Joden en de gelovigen uit de heidenen. Na Yeshua ontstond er een gemeente met heidenen en Joden. Joden worden heel vaak een beetje weggeduwd. Heel af en toe zie je nog ergens Joden staan. Het grootste gedeelte is allemaal heidenen, heidenen, heidenen. Was dit de bedoeling? Nee, dat was niet de bedoeling van Yeshua. Was dat was ook niet de bedoeling van God. Dit was de bedoeling: dat er één gemeente zou zijn. Van Joden en gelovigen uit de heidenen, die één koninkrijk vormen, die één volk vormen, die één wet hebben en die één koning hebben. Dat was de bedoeling. En hier streven we naar, dat dit gaat gebeuren, want dit is de bedoeling van God. Daar zijn al die woorden voor geschreven en uitgesproken. 1 Corinthe 2 vers 10, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens? dan de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God, dan de geest van God. Het staat hier duidelijk dat het niet een aparte God is, maar dat het de geest van God is. Dat is iets wat de alleen maar weet wat God weet. Net als de geest van de mens. Dat is dus de koppeling die Paulus maakt. Hoe komen ze erbij om dan een aparte God ervan te maken? Ik snap er niks van. Echt niet. Als het hier zo duidelijk staat van wie weet de dingen van de mens, dat is de geest van de mens. Dus ik ben André, ik heb de geest van mij die in mij is en die snapt wat ik, wat me bezighoudt en wat ik doe. En zo is dat ook bij God. God heeft ook een geest en die snapt en die probeert duidelijk te maken aan alle anderen hoe of God werkt en wat God wil. Dat is de geest van God. Omdat God heilig is, is de geest ook heilig. Maar daarmee is het niet ineens een andere persoon geworden. Ik heb toch ook niet eens, ik ben toch niet eens schizofreen, dat mijn geest een ander is dan wat ik ben. Nee, dat is iets wat volledig mijn intentie en mij helemaal kan uitleggen en weet wat ik ben. Dat is mijn geest. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, zegt Paulus, maar de geest die uit God is. Omdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En Romeinen 8 vers 16 zegt de geest zelf getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. En dit is zo geweldig, dat is dus de geest van God, die dus weet wat in God is, en wat God allemaal wil, dus contact maakt met onze geest, die precies weet wat ik wil en hoe ik in elkaar zit, en dat die samen getuigen dat ik een kind van God ben. Nou, is dat niet prachtig? Ja, dat is ja mooi, kun je het niet hebben. 1 Korinther 12 vers 3, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, en zegt, Yeshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Yeshua is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus ik kan dit niet erkennen als de Heilige Geest niet tegen mij gesproken heeft. En niet eens is met mijn geest. Als dat niet zo is, kan ik niet tot de overtuiging komen dat Yeshua mijn Heer is. En mijn Messias. Dat kan ik alleen maar erkennen door de Heilige Geest. Nou, er staat Heer. Wat bestaat er nou in de Griekse context? Er staat G. 29.62, Kyrios, dat betekent gewoon Heer en Meester. Dan moet je teruggaan naar het Hebreeuws en kijken waar is er een woord wat ook Heer en Meester betekent. Dat is Adonai, dat is H136 en daar staat nergens uitgelegd dat Adonai God is. Nee, het is Heer en Meester en zo moet je het ook gebruiken. Er staat niet dat Yeshua God is, hier zo, er staat dat Hij Heer en Meester is en dat is Hij. Hij is Heer en Meester over mijn leven. Ik wil Hem volgen en ik wil doen wat Hij zegt. Dat wil ik navolgen. Maar hij is geen God. Jaweh is God. Lucas 4, vers 4. Maar Yeshua antwoordde hem. Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven. Maar van elk woord van God. Dat zegt hij tegen de duivel. 1 Timotheüs 2, vers 5. Want er is één God. Er is ook één middelhaar tussen God en mensen. De mens Messias Yeshua. Lucas 4, vers 4. De duivel praat tegen hem. En hij zegt. De mens zal van brood alleen niet leven. Dus hij herkent dat hij zelf mens is. Maar dat hij leeft van elk woord van God. Hij ook. Hij moest ook leven van de woorden van God. Net als wij. Handelingen 17 vers 29. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dat was het bewijs. Dat hij degene is die de wereld zal oordelen, omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat was het bewijs van God om Yeshua aan te stellen. Je luisteren, hij is degene... Die ik uit de doden opwek, omdat hij gedaan heeft wat ik van de mensheid heb gevraagd. Je zei in 9, vers 5. Van de kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk. De raadsman, de Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Ja, zei, dit staat er. Hè? Het gaat over Yeshua. En ze noemen hem Sterke God en Eeuwige Vader. Zien we wel, de Vredevorst. Ik heb een rabbijnse uitleg. Een vertaling. Je zei in 9, vers 5. Van de kind is ons geboren, en een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. De sterke god en eeuwige vader noemt zijn naam wonderlijk raadsman, prins van de vrede staat in de context. En dan snap je het. Dan zeg je, hoe kan een eeuwige vader, dus de koning, over iemand anders zeggen dat hij de dus sterke god is? Dat kan niet. Dus hier zie je het veel duidelijker. De sterke god en de eeuwige vader hebben het over zijn zoon, de prins van de vrede. En dan klopt het. Dan zit er dus een logica in op. Het is vreemd om iemand, eeuwige vader en prins van de vrede te noemen. Een eeuwige vader is koning en zijn zoon is de prins. Hebree 1 vers 9, u hebt gerechtigheid, lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God uw gezalfd, ook God, met vreugde olie, boven u met gezellig. Ook weer zo'n bewijs dat Yeshua God is, staat niet in de psalm die rechtstreeks aangehaald wordt door Paulus. Psalm 5, vers 8, u hebt gerechtigheid, lief en haat het kwaad. Daarom heeft God uw God u gezalfd met vreugde olie, als geen van uw gelijkheid. Het gaat over, met name ook de gelijken. Hij is dus aan hun gelijk en hij wordt gezalfd door God, zijn God. En daar heeft Yeshua ook altijd van gesproken. Ik ga heen naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en naar uw God. Waarom worden de teksten vervalst om de drie eenheidsleer erin te leggen? Terwijl er duidelijk een waarschuwing staat in de Torah. Wie afdoet aan dit boek, ik zal zijn naam afdoen uit het boek der levenden. Wie toedoet aan dit boek, ik zal hem toedoen. De plagen die in het boek beschreven staan. Ik snap niet dat ze het durven, dat ze zo dat grote risico nemen om dus zomaar alles te vervalsen, om dus hun dogma's in de Bijbel te leggen en zoveel mensen hun afgrond in te sleuren. Amen. Dan willen we zingen, Shalom Hamasiach. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Recha, jawa, wie is maar rega. Ja, er, Panaf, elega, figuneka. Isa, Yavapanaf, Elecha, Lecha, Shalom. Ja, wij zegenen u en hij behoeden u. Ja, wij doen zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we nog als afsluiting zingen: Mijn vrede laat ik u. Dan wil ik nog eindigen met een dankgebed. Amen.